In Amsterdam is het vannacht voor zover bekend rustig gebleven. In de stad vierde Ajax-fans dat hun club opnieuw landskampioen is geworden. Op het Leidseplein werd vuurwerk afgestoken en klommen fans in lantaarnpalen. Tijdens een tv-interview viel de kampioenschaal op de voet van ajax Jan Vertongen... maar dit keer liep de schaal geen deuk op. Vanavond wordt Ajax gehuldigd op een terrein naast de arena. De jongen uit Zon en Breugel, die vorige week werd ontvoerd in Maleisië, is terecht. Dat heeft zijn vader gemeld op Twitter. 12-jarige Nayati Moedliar werd vrijdag in Kuala Lumpur ontvoerd. De gezin Moedliar woont al meer dan tien jaar in Sonnenbreugel... maar verblijft tijdelijk in Maleisië vanwege het werk van de vader. Over de omstandigheden van Nayati's vrijlating is nog niets bekend. Verschillende delen van het land hebben last gehad van de zware regenval. Onder meer in Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam liepen kelders onder. Volgens de brandweer kon de riolering overtollig water op straat... uiteindelijk zelf opvangen. Ook in Brabant was er water overlast en bovendien waren er meldingen van blikseminslagen. In Waalre was op sommige plaatsen de stroom uitgevallen. schilderij De Schreeuw van kunstschilder Edward Munch heeft op een veiling een recordbedrag van 120 miljoen dollar opgebracht. De schilderij werd geveild bij Sotheby's in New York. Nooit eerder bracht een veilingstuk zoveel op. Wie de nieuwe eigenaar van het kunstwerk is, is niet bekendgemaakt de schreeuw is een mensfiguur te zien op een brug onder een rode lucht... die angst en pijn moet illustreren. Het weer plaatselijk mist. Overdag veel bewolking en kans op buien. Het wordt 13 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Donderdag 3 mei, goedemorgen. Het is nu definitief Ajax is kampioen. De ploeg wordt vanmiddag gehuldigd bij de Arena. Maar er werd gisteravond al flink gevierd hoor, in Amsterdam. Gefeest ook straks verslag vanuit de Arena en vanaf het Leidseplein. We bellen ook nog erover met de politie van Amsterdam. Zo is dat. En uh, met burgemeester Ebert van der Laan. Je hoort ook verslag van de andere wedstrijden in de eredivisie... want er is nog niets beslist in de strijd om de tweede plaats... de Europa League-deelname en degradatie. We bellen ook maar even met de politie Haaglanden... over de arrestatie van de verdachte van de moord op de Haagse juwelier. En daar praten we over met de burgemeester van Den Haag, Josias van Aert. U hoort vanochtend ook meer over Nayati Moudliar. Na zijn ontvoering in Kuala Lumpur is hij weer terecht. Correspondent Ron Linker volgt het debat tussen de Franse presidentskandidaten... Sarkozy en Hollande. Arjen van der Horst kijkt vooruit naar de verkiezing van de burgemeester van Londen. De rechter heeft bepaald dat jongeren die hier illegaal verblijven... recht hebben op onderwijs en dus ook op stage. We praten erover met Jos Verhoeven van het Stoutfonds dat zich daarvoor inzet. En met CDA Tweede Kamerlid Eddie van Heijen. De missie van Hare Majesteit de Ruiter zit erop. En de schreeuw van Moenk is geveld voor een recoursbedrag. En voetbalsupporters maken ook stresshormonen aan als de winst al binnen is. Dat en meer in het Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt ons dus ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. Ajax is dus landskampioen. Na de winst gisteravond tegen VVV Venlo... is de Amsterdamse club niet meer in te halen door de concurrentie. Ajax-fans reageerden uitzinnig. Op het Leidseplein gingen supporters uit hun dak... en sommigen staken vuurwerk af. Heel blij, heel blij. Ik ga er niet midden tussen dat uh, gedoe staan daar, maar ik ben heel blij. Weet je, als jij januari tegen mij zou worden kampioen... zou ik zeggen ja... Misschien, maar nu nee, echt gaat feest. Ja, ja! Kampioen! We komen uit België. Wij zijn de beste. Ja, tuurlijk. Jantje Vertongen en de andere wereld. Kampioen Kampioen ja, nou, Zo ging dat nog even door, en ook op het Rembrandtplein ging de menigte helemaal los. Amsterdam. Het feest verliep verder rustig. De supporters maken zich op voor de huldiging van Amsterdam, van Ajax, bij de Amsterdam Arena, later vandaag. Ja, de selectie kreeg dus de kampioenschaal uitgereikt en die is weer op de grond gevallen. Deze keer kreeg Jan van hem op zijn teen. Ik heb uh, gezegd dat ik wil wachten tot na nou de laatste competitiewedstrijd om, uh, om godverdomme, valt hij op mijn teen. Weer, bijna weer een schaal kapot. <laughs> ja, maakt niet uit. Ja. Het was ook gelijk de laatste wedstrijd überhaupt dit seizoen. Die, die, die schaal ligt me niet, man. <laughs> Vertongen was vorig jaar samen met uh, Maarten Stekelenburg verantwoordelijk... voor een flinke deuk in de kampioenschaal... toen hij vanaf een bus naar beneden viel. Uh, dit zei trainer Frank de Boer toen. We hadden al gezegd, ga nou niet op het dak van de bus zitten. Nou, dat deden ze toch Jan en uh, Maarten. En toen ze weer vorige keer stond er zo'n trimkabel bijna voor zijn neus. Het eerste wat ze dachten is dat ding laten vallen... Ja. Gaan we naar Rotterdam. Een man die gisteravond daar door de politie werd neergeschoten, is vannacht aan zijn verwondingen overleden. De politie daarover. Gisteravond heeft het arrestatieteam een verdachte aangehouden. Deze verdachte probeerde zich te onttrekken aan zijn aanhouding. Waardoor het arrestatieteam zich genoodzaakt zag om deze verdachte neer te schieten. De man werd verdacht van een steekpartij afgelopen maandag. We verdachten deze meneer ervan dat hij eerder deze week. Twee mannen heeft neergestoken. Eén in een café in de Runze Koopmansstraat in Rotterdam. En um, even later verder op de straat nog een tweede persoon. De man werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Waar hij later dus overleed. De Rijksrecherche onderzoekt het incident. Het schilderij De Schreeuw van kunstschilder Edward Monk. heeft op een veiling een recordbedrag van 120 miljoen dollar opgebracht. Een particulier kocht het schilderij at $107 million it is Charlie's bid against you, Stefan I shall sell it then for the historic sum at $107 million. hammer Sold. een historisch bedrag veel meer dan de 80 miljoen dollar die vooraf werd verwacht door veilinghuis Sotheby's Paintings this famous don't come onto the market, do they. they don't they don't so um, it's almost impossible to give een accurate estimate of what it will make. All we know is that it will be very much competed for. And we are estimating um, that it could be 80 million dollars. Tja, dat werd dus vooraf verwacht. Maar zeven volhardende bieders bleven de prijs maar opdrijven. Totdat na 12 minuten de hamer viel in het veilinghuis in New York. En nooit eerder bracht een veilingstuk zoveel op. And we are quick at work to say that now... De world record for any work of art sold at auction is this painting, Edward Monks The Scream. And it made with Buyers Premium 119.90.0. Van de schreeuw bestaan overigens vier exemplaren. Het geveilde exemplaar schilderde de Monk in 1895 en is als enige in particuliere handen. De andere drie schreeuwen hangen in Noorse Musea. De twee verdachten van de roofoverval op juwelier Stratman in Den Haag zijn nu beide opgepakt. De eerste werd gisteren in de Haagse Schilderswijk aangehouden. De tweede in Georgië. Hij meldde zich aan het eind van de middag bij de Nederlandse ambassade in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Vertelt de politie? Het heeft, de Nederlandse ambassade heeft contact gezocht met, met, met de heren in Nederland. En ook met, met, de, met de politie in Georgië. En uiteindelijk heeft de, de Georgische politie de man aangehouden. Het is nog niet duidelijk wanneer de man naar Nederland komt. Ja, dat is nog de vraag. Er moeten nader afspraken worden gemaakt worden over het moment van uitlevering. Op zich was ik daar geen probleem in. Het is een man met een Nederlandse nationaliteit die zichzelf heeft aangemeld. Die ook heeft aangegeven naar Nederland te willen afreizen. Dus ik vroeg niet dat dat tot problemen hoeft te leiden. En gisteren kon er afscheid genomen worden van Ruud Stratman. De juwelier lag opgebaard in zijn winkel in een kist met teksten en tekeningen van zijn naasten. In en rond de winkel lag een zee van bloemen. Ook was er de mogelijkheid om een condoleanseregister te tekenen. Stratman wordt vrijdag gecremeerd. Een heftig laatste verkiezingsdebat in Frankrijk gisteravond. Vier dagen voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen was het Sarkozy's laatste kans om wat te doen aan zijn grote achterstand op zijn tegenstander, de socialist François Hollande. Die verweet Sarkozy dat hij niet de president van alle Fransen is. Pendant trop d'années, les Français ont été opposés, systématiquement, les uns par rapport aux autres, divisés. Et donc, je veux les want ik denk dat het van alle krachten van de Franse is nodig Veel te lang zijn de Franse burgers tegen elkaar opgezet, zei Hollande. Hij wil ze weer samenbrengen. Sarkozy probeerde Hollande meteen weg te zetten als een linkse opportunist. Het rassemblement is een heel mooi woord. Het is een heel mooie idee. Maar je moet er een gegeven idee hebben. rassemblement is als we parle aan het van de France, Aan alle les Ik ben niet de man van een parti. Ik parle niet aan de gauche. Het was het enige debat voordat de Fransen zondag naar de stembus gaan... voor de tweede en beslissende ronde in de presidentsverkiezingen. De campagneteams hebben trouwens langdurig onderhandeld... over de voorwaarden van het debat. Zo mocht Sarkozy niet van links in beeld worden gebracht... vanwege zijn neus. En Hollande mocht niet van boven worden gefilmd. Want dan had zijn terugtrekkende haargrens... wel eens duidelijk in beeld kunnen komen. De blinde activist Chen Guangcheng Cheng wil China zo snel mogelijk verlaten. Hij vreest voor zijn leven nu hij de Amerikaanse ambassade heeft verlaten, heeft hij tegen CNN gezegd. And he wants to leave as soon as possible. He's made this appeal directly to President Barack Obama himself, saying you must do more about human rights in China. He wants to leave China. If he stays here, he says he will not leven. Chen hield zich zes dagen schuil, de Amerikaanse ambassade in Peking. Gisteren vertrok hij naar een ziekenhuis in die stad. De BBC probeerde hem daar gisteren te filmen, maar werd tegengehouden door Chinese veiligheidsdiensten. Chinese security agents, desperate to keep one of the country's best known human rights activists, hidden from us. At the end of the corridor, in a wheelchair, we glimpsed him. Chen voelt zich in de steek gelaten door de Verenigde Staten. Chen zegt dat de Amerikanen hem informatie hebben onthouden... en hem aanmoedigen om de ambassade te verlaten. Pas in het ziekenhuis hoorde hij dat de Chinese autoriteiten... zijn vrouw na zijn vlucht hadden mishandeld, zegt CNN. Hij zegt dat hij voelt dat hij door de the United States. Hij zegt dat he hij in de ambassade was, not given niet de story. He was Hij werd from van de nieuws en hij werd To leave. hospital. met Volgens Chinese autoriteiten is de vrijheid en veiligheid van Chun gegarandeerd. Het land heeft met de Verenigde Staten afgesproken dat Chun geen asiel krijgt in Amerika, maar een vrij en veilig onderkomen in China. Waar hij mag studeren aan een universiteit. De effectenbeurs in New York sloten gisteren met wisselende resultaten. De Dow Jones-index noteerde de hele dag verliezen. technologie-index Nasdaq wist het verlies weg te poetsen. Beleggers bleven echter voorzichtig. Nadat de Dow Jones dinsdag op het hoogste niveau in vier jaar tijd was geëindigd... sloot het nu een tiende lager. De Nasdaq eindigde drie tiende hoger. In Azië wordt alweer gehandeld. Japanse Nikkei-index staat op een kleine winst van drie tiende procent. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is twaalf minuten over zes. Ringo Starr, inmiddels de 70 jaar gepasseerd, maar nog altijd actief. Voormalig drummer van The Beatles, werkt aan een musicalfilm. Dat doet hij samen met Dave Stewart, bekend van de Rhythmics. Hole in the Fence gaat de film heten gaat over een groep jonge muzikanten... die het leven in een oude mijnstad willen ontvluchten... door een band te formeren. Winkler Star heeft wel ervaring met films. Met The Beatles maakte hij ze bijvoorbeeld, zoals in 1965 Help. don't and me Gonna make me a big star. Cause I can play the part so well. Well, I hope you'll come and see me in the movies. Then I'll know that you will plainly see the biggest fool that ever hit the big. Was oh. We zaten even naar een, uh, een voetbalwedstrijd te kijken... waar iemand een strafschop nam die niet helemaal goed ging. Goed, de Beatles met Act Naturally van uh, het album, of de film Help, uit 1965. Milo Remmers, goedemorgen. Goedemorgen. In Hoek van Holland. Dan zwaai je iemand uit of wacht je iemand op? Ja, in dit geval wachten we iemand op. Nou, een heleboel mensen. Dat is een ware invasie invasieopkomst oh. uit Engeland... Ja, het gaat om de veteranen. Die komen om 8 uur uh, deze ochtend aan een hoek van Holland. En ze gaan, ze komen niet alleen zelf, maar ze hebben ook een heleboel Engelse originele taxis meegenomen. En met die Engelse taxis gaan ze in een lange optocht deze ochtend te beginnen rondom 8 uur vanaf. Uh, uh, de terminal hier in Hoek van Holland richting Arnhem. Want natuurlijk 4 mei, 5 mei, het komt er allemaal weer aan, de herdenkingen. En daarom zijn we dus in Hoek van Holland om ze eigenlijk een beetje op te vangen. Uh, ze gaan voor een lunch naar Bronbeek. Ze gaan naar de Airborne begraafplaats in Oosterbeek. En natuurlijk zijn ze aanwezig, uh, ik neem aan, ook in Wageningen elk jaar de veteranen. En ondertussen, want ja, acht uur, dat duurt nog even, zijn we aan de paviljoensweg 39 in Hoek van Holland. Als ik op mijn tenen sta... dan zie ik nog net de zee, hè? Nou, was dat bewaar. Ik ja. zat er eerst 150 meter vandaar... en nu een kilometer door het land op Spuiten... Uh, ben ik verder van zee gekomen. Ah. En ik woon nu eigenlijk een beetje in een duinbos. Ja, Wat je hebt even... al een wandeling gemaakt met de Duitse herder toevallig. Ja, inderdaad. <laughs> dat ja. dan wel. Maar hier in dit huis bent u geboren. Ja. Maar dit was... Ik heb hier een briefje. Let op, daar komt-ie. Hierdoor werd herrn Heijstek bescheinigd dat zijn huis, paviljonsweg 39... voor officierkwartieren, wat staat er nou, bemutigd werd en is. Oftewel, u kunt vertrekken. Nou, inderdaad, je komt er gelijk uit. En ze wilden natuurlijk een gemeubileerd huis hebben zodat die officieren, die hadden ook hun uh, chauffeurs bij zich... Ja. dat ze gelijk uh, konden zitten, konden slapen en eventueel zich uh, konden uh, wassen. Want Hoek van Holland was uh, één groot bunkercomplex geworden. En uh, dat is ook waar uh, nu dus die veteranen aankwamen. Nou, toen was het hier natuurlijk één groot spergebiedje, mocht hier niet meer komen. En u moest hier ook weg. En u hebt een kaart waar al die bunkers nog... Die liggen er allemaal nog? Uh, dat klopt, die liggen er allemaal nog, die zijn niet weggehaald onder het zand, verdwenen. Maar uh, die gangen, die worden nog wel eens door uh, jonge lui opengebroken. Omdat het toch spannend is, want ze denken steeds dat er van alles nog te vinden ja. is... Maar het is allemaal leeg Er ja. zit niets meer in. Nee, er zit niks meer in. Nou, straks komen de veteranen. Gaat u nog kijken? Uh, ik was het niet verpland. plan, maar nee? nu dat ik het weet, doe ik het misschien wel. Ja. ja heel veel Londense taxi straks in een optocht en tot 8 uur praten wij met uh, Piet Heijsteek die hier zijn jeugd heeft doorgebracht en uh, dat hier allemaal heeft meegemaakt. En ik, zie, ik zit in een kamer die helemaal vol met allemaal herinneringen aan die tijd, waaronder ook de kaart van het Batterie Vinetta. Hoek van Holland, één groot bunkercomplex. Marno Remmers is daar in Hoek van Holland en heeft oorlogsherinneringen uh, en straks veteranen. De verkiezingscampagne in Griekenland loopt ten einde. Het ging er hard en soms ook bitter aan toe. Gebruikelijke verkiezingsrallies in de open lucht met veel lawaai, een vlagvertoon, zijn vervangen door bijeenkomsten in zalen en sporthallen. Vooral de twee grote partijen hebben daarvoor gekozen. En daar hebben ze een hele goede reden voor. Boze Grieken beschimpen en beledigen een socialistische minister die het heeft gewaagd in een taverna in hun buurt een verkiezingsbijeenkomst te houden. Vooral de socialistische PASOK wordt als verantwoordelijk gezien voor de dramatische economische situatie in het land. En dus blijven de meeste kandidaten binnen huis. De nieuwe PASOK-leider, Evangelos Venizelos, probeert de kiezers ervan te overtuigen hun woede en bitterheid opzij te zetten. in het belang van het land. Hij uit zelfkritiek en zegt de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Maar veel kiezers geloven de PASOK niet meer. En velen hebben zich ook afgewend van de tweede grote politieke partij, de conservatieve Nea Democratia. Ook daar is een nieuwe leider, Adonis Samaras. Hij belooft de belastingen te verlagen en door PASOK aangenomen wetten te schrappen. Kleinere partijen van links en rechts eh, proberen de gunst van de kiezers te winnen met het argument dat er een alternatief is. Maar zij beschikken niet over de miljoenen euro's die de twee grote partijen van de overheid hebben gekregen. En ze hebben minder of zelfs geen toegang tot de belangrijkste televisiestations. Op het laatste moment zijn de mediaregels overigens wel veranderd. Elke partij die meer dan een kwart procent behaalde bij de vorige verkiezingen... heeft nu recht op uitzendtijd bij de staatstelevisie en bij commerciële kanalen. Bijvoorbeeld voor hun persconferentie en voor hun verkiezingspotjes. En dus zien de Griekse kiezers de radicaal-linkse splinterpartijen... populistisch rechts... De meer gematigde liberalen. Maar ook de extreemrechtse Gouden Morgenstond. Die wordt betiteld als neonazistisch of neofascistisch. <middels> Een recordaantal van 32 partijen neemt deel aan de verkiezingen. En dat is een symbool voor de versplintering van het Griekse politieke systeem. Een dilemma voor de kiezers. Velen willen die politici straffen die hen in hun ogen naar de afgrond hebben geleid. En op het scherm ruziën de politici voort.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 Rapportage van Hendrik Willem Hofst vanuit Rotterdam. En zondag wordt Pim Fortuyn in Rotterdam herdacht met een mis, een symposium... en er wordt ook een plein naar de politicus vernoemd. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Hij was eigenlijk al binnen, maar Ajax heeft de landstitel nu ook echt kunnen vieren. Het is de 31ste titel voor de Amsterdammers. In de eigen arena werd de VVV met 2-0 verslagen. De wedstrijd was eigenlijk slechts een formaliteit. Zien jong. Nou ja, je komt snel op 1-0 en dan... Ja. Eigenlijk is het gewoon de wedstrijd uitspelen. VVV kon ook niet echt veel doen. en uh, ja, Wij misten een paar kansen en op een gegeven moment gelukkig scoren we 2-0. Dan loopt het eventjes uh, wat rustiger aan het einde. En voor André Ooyer was het uh, bijna de laatste wedstrijd. Hij stopt na dit seizoen. De verdediger beleeft door de titel een droomeinde van zijn carrière. Ja, tuurlijk. Geweldig. Uh, zeker als je van tevoren zegt van uh, begin van het seizoen. Eind van vorige seizoen. Ja, wat doe je? Ga je nog een jaar door of niet? Dan heb je wat gesprekken dan. Beslis je om nog een jaar door te gaan en dan ja, zo af te sluiten. Ja. ja. Feyenoord blijft één speelronde voor het eind op de tweede plaats. In eigen huis werd Heracles met 4-1 verslagen. Europees voetbal is uh, al zeker voor de ploeg van Ronald Koeman. Maar er zit nog deelname aan de voorronde van de Champions League in. Ja, er zit nog meer in. en uh, Dat is nog één gewone wedstrijd. Dat is niet de makkelijkste. Maar we zitten natuurlijk in een fantastische fase in het seizoen. We zijn fit. We zijn goed. En, uh, nou ja, Heerenveen heeft een fantastische aanval. Maar ook uh, die ruimtes weggeven. Dus uh, als wij dat uh, zo doen als de tweede helft... Uh, ja, dan kunnen wij daar winnen. PSV heeft nog steeds maar één punt minder dan Feyenoord... en kan dus ook nog steeds tweede worden. Haalde gisteren ook PSV drie punten door 5-0 te winnen van ADO. Trainer Philip Cocu over de kansen van zijn ploeg. Nou, onze kansen zijn dus dadelijk dat we sowieso moeten winnen uh, van Excelsior... En dan uh, ja, afwachten en kijken wat er in Heerenveen gebeurt. Ja, wat concurrent Feyenoord speelt de laatste wedstrijd tegen Heerenveen. De Vriezen staan vierde. Ze stonden met 2-0 achter trouwens tegen Twente, maar wonnen met 4-3 uiteindelijk. Twente-aanvaller Luc de Jong snapt niet waarom zijn ploeg de voorsprong niet vast kon houden. Ik heb ook geen idee. Het, uh, ja, het is zo lekker als je wel zo, zo snel 2-0 voor staat eigenlijk. En uh, ja, dan... Uh, ja, eigenlijk moet je volgende keer gewoon zeggen, we gaan met z'n allen voor de 16 de hangen en gewoon niks meer doorlaten. Want zo, uh, ja, als je zo het uh, ook tegen goals krijgt, als je het toch goed voor staat, dan ja, dat mag niet gebeuren. Ja, en nu is FC Twente vrijwel zeker veroordeeld tot de play-offs voor Europees voetbal. AZ heeft meer uitzicht op rechtstreekse plaatsen voor de Europa League. Ploeg van Gert-Jan kwam niet verder dan een 1-1 tegen NEC. En dat was toch wel weer een nieuwe desillusie voor trainer Gert-Jan nou, teleurstelling, desillusie is is wel een heel groot woord. Maar wel teleurstelling over de wijze waarop het gaat. Hoe, hoe, hoe we op dit moment toch aan het worstelen zijn met onszelf. Dit is gewoon, mentale, dit is gewoon mentaal de druk. Van het nu. Kijk, als je in de Europa League een aantal rondes overleeft... tegen alle verwachtingen in... dan, dan is die druk anders als, als dan jij, dat jij nu om de prijzen speelt. En, en dat is toch, dan moet je toch op een andere manier mee omgaan. De beslissing moet nog vallen in de strijd om Europees voetbal. Het is ook niet duidelijk welke ploeg er rechtstreeks degradeert uit de eredivisie. De gaafschap hield aan de directe confrontatie met hekkensluiter Excelsior... een zwaar bevochten 2-2 gelijkspel over. Het gat tussen beide degradatiekandidaten blijft dus twee punten. Een opsteker voor de Gaafschap-trainer Richard Roelofsen. Jazeker, je hebt je voorsprong gehouden van twee punten. En uh, ja, de ideale situatie was winnen... En de beste optie daarna was dus die twee punten behouden. Dus en gezien de wedstrijd denk ik dat we daar uh, ja, goed, aan gedaan, goed aan gedaan hebben. Het duel op de Vijverberg lag nog een uur stil vanwege onweer. Na de valse start tegen Polen leek het Olympisch kwalificatietoernooi... al snel uit te lopen op een teleurstelling voor de Nederlandse volleybalsters. Maar 24 uur later was Oranje te sterk voor de Europees kampioen Servië. Proef van bondscoach Guido Vermeulen verbaasde vriend en vijand. Ja, dit is jezelf verrassen. Dat uh, hadden we als doelstelling gemaakt. We weten dat we heel goed kunnen volleyballen, We weten ook dat we te kort tijd gehad hebben. Dus we wilden ergens boven onszelf uitstijgen. Dat is vandaag gelukt. En nu lonken dus de Olympische Spelen weer voor Vermeulen en zijn speelsters. De volgende opdracht is echter weer een hele zware. Wereldkampioen Rusland moet ook nog verslagen worden. Radio 1. Het NOS-journaal.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 In Amsterdam is het vannacht voor zover bekend rustig gebleven na het landskampioenschap van Ajax. Op het Leidseplein werd vuurwerk afgestoken en klommen fans in palen. Amsterdam had extra politie achter de hand, maar voor zover bekend waren er geen ongeregeldheden. De jongen uit Son en Breugel die vorige week werd ontvoerd in Maleisië is terecht. Dat heeft zijn vader gemeld op Twitter. Er zou een aanzienlijke hoeveelheid losgeld voor zijn vrijlating zijn betaald. De twaalfjarige Nayati Mudliar werd vrijdag door twee mannen ontvoerd in Kuala Lumpur. En het schilderij De Schreeuw van kunstschilder Edvard Monk... heeft op een veiling een recordbedrag van 120 miljoen dollar opgebracht. Het schilderij werd geveild bij Sotheby's in New York. Nooit eerder bracht een veilingstuk zoveel op. Wie de nieuwe eigenaar van het kunstwerk is, dat is niet bekendgemaakt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De buienstoring die gisteren in het zuiden van het land... veel onweersbuien veroorzaakt, is naar het noorden getrokken. De buien in de noordelijke provincies nemen geleidelijk in activiteit af... maar er komt nog wel onweer voor...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 anub nou, Verkeersinformatie Op de A7, Hoorn richting Zaandam... staat een korte file bij de afgetwijde Wormer, 2 kilometer. En de A12, Duitse grens richting Arnhem... tussen Westervoort en Arnhem-Noord, 3. En dat komt door uitgelopen werkzaamheden. Goedemorgen. Het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het lot van de Chinese dissident Chen Guangcheng... dreigt voor flinke diplomatieke spanningen te zorgen... tussen China en de Verenigde Staten. En dat juist op het moment dat de Amerikaanse minister... van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, op bezoek is in China. Chen vluchtte een week geleden naar de Amerikaanse ambassade in Peking. En gisteren verliet hij die vluchtplaats weer. De vraag is of dat helemaal vrijwillig was. Een week geleden vluchtte Chen Guangcheng... vanuit de provincie Shandong naar Peking. Hij was niet langer veilig thuis. Zijn strijd tegen gedwongen abortus in China... leverde hem al eens een gevangenisstraf van vier jaar op. Daarna kreeg hij huisarrest. Volgens een ambassademedewerker verliet Chen de Amerikaanse ambassade vrijwillig. Maar in een telefonisch interview met persbureau AP... klinkt Chen allesbehalve gerust. Zijn familie zou in gevaar zijn. En daarom besloot hij de ambassade te verlaten... Bovendien kreeg Chen de indruk dat de Amerikanen hem liever zagen vertrekken. De dissident antwoordt voorzichtig maar bevestigend... op de vraag of hij hulp nodig heeft om China te verlaten. Clinton heeft zich om zijn lot bekommerd. De Chinese autoriteiten zijn daar laaiend over. Ze willen niet dat de Verenigde Staten zich bemoeien... met binnenlandse aangelegenheden. Welke consequenties dit heeft voor Chen is onduidelijk. Hij zegt, ik weet niet of ze me nu weer zullen ontvoeren naar de provincie Shandong. We praten verder met correspondent Wouter Zwart. Wouter, gisterochtend was Chen nog hoopvol over een vrije toekomst... en een half dag later zegt hij dat hij zich niet veilig voelt en China wil verlaten. Wat is er gebeurd in de tussentijd?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 8 minuten over half zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Miljoenen Britten gaan vandaag naar de stembus om gemeenten, raden en burgemeesters te kiezen. Maar alle ogen zijn gericht op de meest excentrieke figuranten in de Britse politiek. Boris Johnson en Ken Livingston. Beide voeren een strijd om het burgemeesterschap van Londen. Correspondent Arjen van der Horst volgde de laatste campagnedag van Labour-kandidaat Livingston. Ken Livingston voor mayor. Vote Ken tomorrow. Sack Boris.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 Maar overtuig deze boodschap ook de Londense kiezers hier op straat. Ik still undecided. steeds you can tell me how much you spend on fares a year, you reckon? it's 116 pounds a month. Deze jonge lerares heeft nog geen keuze kunnen maken. You're not sure if je got a vote for Livingston. I'm not 100%. Why why are you undecided? De boodschap van Livingston over lagere prijzen in het openbaar vervoer... ja, die trekt haar wel aan. Maar ze heeft ook twijfels. Ze vraagt zich af waar hij het geld vandaan haalt. En wat kan een Londense burgemeester überhaupt bereiken? Want in het Britse systeem...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 Ken Livingston for mayor, vote Ken tomorrow, Sack Boris. Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar stress bij voetbalsupporters. En wat blijkt? Winst of verlies. Stress hebben ze sowieso. Straks de details. Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen. Toest op de weg. Noorden van het land heeft het verkeer hier en daar hinder... van een paar pittige onweersbuien. Maar goed, dat moet we wel wegtrekken. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem is veel vertraging Tussen Zevenaar en het Waterberg staat 5 kilometer stil. En dat komt omdat daar wegwerkzaamheden waren afgelopen nacht. Nou, is niet helemaal gelukt en voorlopig is de snelheid verlaagt en levert het dus veel op. Wat verwacht je verder nog? Nou, kan er kort over zijn. Door de meivakantie verwachten we eigenlijk geen ochtendspits. Alleen rond Arnhem dus wel extra drukte door die werkzaamheden bij Arnhem Noord. Oké, okay, tot later. Tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het afgelopen seizoen gebeurde er van alles bij Ajax. In bestuurlijk opzicht was het natuurlijk één grote chaos in Amsterdam. En in de selectie waren er veel blessures. Maar na de 2-0-overwinning gisteravond op VVV... stond coach Frank de Boer wel met de schaal in handen. Voor het tweede jaar op rij. Joep Schreuder sprak met de Boer. Anderhalf jaar ben je bezig als hoofdtrainer. Toen zat je nog bij de A1 in december. Ja. En nou al twee titels, joh. dat is niet helemaal normaal. Hoor. Nee, maar uh, het is wel ons uitgangspunt natuurlijk. En dat het uiteindelijk lukt, dat is het, uh, het mooiste natuurlijk. Heb je ooit getwijfeld dit jaar? Je hebt echt je moeilijke momenten gehad. Ze dus zijn allemaal verteld, Utrecht... Was het af en toe mooi dat ik ja, die ga ik niet redden. Ja, natuurlijk heb je twijfels of je kampioen gaat worden uiteindelijk of niet. Maar niet twijfels over uh, ons spel en waar we mee bezig waren. En uh, gelukkig is dat op tijd goed gekomen. Ik wil dadelijk dat je gewoon met je spelers meeloopt maar één vraag hè. Wie gun jij dit nou, deze titel? Wie, ik het gun? Wie gun jij dit nou? Vorig jaar zei je de hele club, ja. weet je wel. En dit jaar heb je misschien wel spelers, mensen buiten de club. Zit dan Danny blinden denk ik? Nou, de, dat soort uh, mensen gun ik het uh, echt van harte en uh, echt overrecht. Maar ook André Ooi bijvoorbeeld, dat hij zo'n fantastische carrière met, en dan uh, zo'n afsluit kan nemen. En misschien ook wel Jan Vertongen en die van de wereld. De kans is groot natuurlijk uiteindelijk. Voor die mensen gun ik het meest. Die supporters waren vandaag ook alweer best van belang, Frank. Ja, maar dat zijn ze het hele seizoen al geweest. Ook ondanks dat we 13 punten achter hebben gestaan, hebben zij echt uh, ons gesteund. Ja, nou, heb je al een mooi compliment gehad? Heb jij nou iets gehad? Ik heb een mooie reactie gehad. Ik heb alleen maar een mooie reactie. Dat zit me allemaal van harte te gunnen. Wat is, uh, wat is de rek van dit elftal, wilde ik nog vragen. Zo even aan het eind. Je bent kampioen. Je bent voor PSV, voor Twente, voor AZ. Wat kun jij met dit elftal? Okay, als je ziet uh, de leeftijden kunnen we daar nou heel veel uh, mee doen. Heel veel rek zit daar nog in. Dat is één ding wat zeker is. Dus zij zullen gewoon door veel wedstrijden te, te spelen zullen ze beter worden. En uiteindelijk ook met hun ervaring. Alleen het probleem vaak met Ajax is als ze net bijna ervaring beginnen te krijgen, dan zijn ze weg. Nou niet allemaal. Misschien dat jij ervoor kan zorgen. Hè? Vertongen ben je kwijt. De kans is groot, maar uh, door... Ja, structureel hopelijk de Champions League te spelen. zul je toch spelers uh, je langer aan je vastbinden, hopelijk. Al dus Frank de Boer, de coach van Ajax. Nou, feest gisteren in Amsterdam, dat is wel duidelijk. Maar ook in Rotterdam. Blije gezichten. Want Feyenoord won met 4-1 van Heracles en blijft daardoor op de tweede plaats. En houdt dus kans op de voorronde van de Champions League. Maar behalve tevredenheid had de trainer Ronald Koeman ook kritiek. Als wij het een beetje beter hadden uitgespeeld en dan doe ik op, het, uh, op de eerste drie kwartier. dan had het al drie goals verschil moeten zijn voor rust. Want uh, er lagen ongelofelijke ruimtes in de omschakeling. Wat normaal onze kracht is, dat lieten we ook in de tweede helft zien. Ja, dan is het bij rust gebeurd. En uh, dat leek het uh, later ook en, en dat was het ook natuurlijk. Uh, maar Heracles speelt goed voetbal. Maar. Uh, ik kies, er, ik kies ervoor om, om, om de tegenstander pijn te doen. En dat hebben we dan eindelijk naar rust gedaan. Ja, op basis ook van snelheid. Hè? Want jullie hebben ongelooflijk veel snelheid voorin. Ja, oké. Okay. Zij kiezen ervoor op deze wijze te spelen. Dat is heel gedurfd. Maar dat hebben wij op een duidelijke wijze afgestraft. En, en ja, we kregen het op het presenteerblaadje, wat ik, het, wat ik bijna zeg. Zat er nou ook spanning op de ploeg vooraf omdat er zoveel te doen was? En dat team van 2002, waar de UEFA Cup had gewonnen, was hier werd, uit de, werd uh, gevierd. En ja, dan kan ik me voorstellen, die jongens denken van, maar het gaat toch eigenlijk om ons? Ja, natuurlijk wel. Ik geloof niet, deze groep is toch dermatig gegroeid dat ze, dat ze niet randgebeuren zich laten afleiden. hebben heel gefocust op deze wedstrijd, ook niet op meer. Maar gewoon de eerste stap was, was winnen en, en Europees voetbal veilig stellen. En dat, dat hebben we wederom gedaan. Ja, de Europa League is binnen, maar er zit nog meer in het vat. Ja, er zit nog meer in en uh, dat is nog één gewonnen wedstrijd. Dat is niet de makkelijkste, maar we zitten natuurlijk in een fantastische fase in het seizoen. We zijn fit, we zijn goed en uh, nou Jereveen ja, heeft een fantastische aanval. Maar ook uh, die ruimtes weggeven, dus en als wij dat uh, zo doen als de tweede helft, uh, ja, dan kunnen wij daar winnen. Het zou wat zijn, hè? Tweede worden aan het eind van dit seizoen. En dan uh, ja, de Champions League binnen bereiken. Ja, dat is onwerkelijk. Uh, dat hadden we natuurlijk never, nooit verwacht op het moment dat we, dat we hier instapten. Maar de Elftal heeft uh, als team ongelooflijke stappen gemaakt. De spelers individueel uh, stappen gemaakt. Ja, en dan is er een stuk vertrouwen en een stuk rust en, en duidelijkheid... Ja, en dat stralen we uit. We hebben niet voor niks. Uh, de laatste tien wedstrijden niet verloren en, en, en maar vier kools tegen. Dat zegt voldoende. En uh, dat is een groot compliment in iedereen. Nog een paar dagen, dan weten we het. Ja, in ieder geval is het wel afgelopen na zondag. Daar ben ik ook uh, eigenlijk wel heel blij mee. Ja, nog één tegen Herenveen. Ronald Koeman in een interview met uh, Everton Apel. Tachtig Londense taxis vol veteranen komen straks aan in uh, Hoek van Holland. En Mino Remmers wacht ze daar vanochtend op. Mino, uh, ziet wow. gij al iets komen? Nee, oh, nee, nee, nee. je bent nee. nog binnen. Eerst, nee, nee, wij zitten nog bij... Uh, dat, nee, dat gaat om 8 uur gebeuren. En uh, behalve die taxis uh, rijdt er ook ambulance en takelwagens mee met de old chaps. Want ja, je weet maar nooit natuurlijk. <laughs> dus dat moet een mooie optocht worden om 8 uur. Maar tot die tijd zitten wij in de voormalige... Uh, ja, het is uw ouderlijk huis eigenlijk, maar het werd op een gegeven moment... De Sears woonhuis. Ja, het was gevorderd. En we kijken naar buiten... Ja, daar liggen allemaal bunkers. Het is nog allemaal intact, hè? Dat klopt. Er liggen allemaal uh, ondergrondse gangen... die de manschappenbunkers verbonden met de geschutsbunkers. Ja, en jullie moesten mooi in het dorp gewonen, mochten hier nooit meer komen? Hier mochten wij niet komen. Dit werd spergebied. En zelfs fotograferen was natuurlijk vanaf mei uh, 40 al verboden ja. door de Duitsers. Piet Heistek was toen drie jaar oud, zoon van de postbode... Uh, alleen de piano mocht geloof ik uh, nog mee. Nou ja, um, uh, het is hier helemaal volgebouwd met bunkers... natuurlijk om die Engelsen tegen te houden. Dat was de bedoeling, want ook uh, schoolmeesters en advocaten... noem maar op, werden gevorderd in 1944... Uh, om op het strand allemaal die rommelasperges neer te zetten. Allemaal dus palen om een landing te bemoeilijken. Ja. En ze bouwden natuurlijk rond hun fortificaties de Panzermuur. De Duitsers noemen het de Panzermauer. En in de, de Engelse jargon werd het de Atlantic Wall genoemd. Aha. Kom, we lopen weer eventjes terug naar de studeerkamer. Het huis is nog echt uit die tijd dus... want heel veel andere huizen zijn afgebroken en nu... Hoe, tot hoe lang hebben de Duitsers hier gezeten eigenlijk? Want uh, die, die helden zich hier helemaal voor schans natuurlijk. Ja, tot 1945. Uh, 9 mei 1945 is mijn vader naar dit huis gegaan. En ja. hij verzocht de officier uh, het huis te verlaten. Nou, daar uh, gaf hij gelijk gehoor aan. Hij gaf de sleutels aan mijn vader. En toen mijn vader de volgende dag kwam, was het huis door een Engels peloton opengebroken. En de heren die zaten gezellig een overwinningsfeestje te vieren... met de drankvoorraad die ze gevonden hadden... misschien wel ook in dit huis, maar ook uh, meegeklauwd hadden uit uh, de bunkers. Ja, ja. En het was en zo zo... kwam uw vader hier aan? Ja. Uh, hij schrok zich een hoedje, want er lege flessen werden door de ruiten gegooid. Want het was toch van de moffen, de jerrys, zeiden ze. Ja. En uh, toen, heeft die, uh, toen is hij naar de Navy gegaan... want inmiddels waren er aan de hertskade een Engels smaldeel gekomen. En Mr. Mitchell, dat was de commandant... En die zei van, ja, ik wil wel mijn huis weer in. En hij zei tegen die man, ik wil graag mijn huis in. En ja. toen heeft Mitchell ervoor gezorgd... dat het Engelse peloton uit het... was. En de drank bleef liggen? Uh, ja, want hij vond ook nog, daarna nog drank in het jagershuis. En dat heeft hij keurig uh, verborgen in de keuken onder een luikje. En, uh, na de en uh, dagen daarna, toen de Engelsen op randzoen gezet werden kon hij voor één fles Snaps kon hij van alles krijgen. We hebben manden vol gehad met uh, corned beef en salm en chocola. En als ik jullie nou vertel dat deze studeerkamer van Piet Heijstek... een half museum is met de originele tekening van de batterie Vineta. Duitse tekening met tal van foto's van hoe het er hier vroeger uitzag. En dan straks die veteranen, natuurlijk ook al dik in de 80... tegen de 90, over de 90, te hier met uh, de taxis uit uh, Londen aangekomen voor de jaarlijkse herdenking. nou Remmers, wacht op. Om acht uur zal dat zijn die aankomst van die veteranen in hoek van Holland. Het is uh, negen minuten voor zeven. Voor de fans van Ajax was het gisteravond niet zo heel erg spannend. Anders was het natuurlijk voor de supporters van bijvoorbeeld Feyenoord en PSV. Voor die ploegen staat er nog heel wat op het spel. De tweede plaats, oftewel voorronde Champions League. Fans van Feyenoord en PSV zullen dus met spanning in hun lijf... voor de televisie hebben gezeten of naar radio hebben geluisterd. Maar dat geldt ook voor die van Ajax, blijkt uit onderzoek. Ook al was het kampioenschap al zo goed als zeker. Het onderzoek is van de vrije universiteit. Supporters maken op de dag van de wedstrijd extra stresshormonen aan. Onderzoeker Paul de Lange, Goedemorgen. Goedemorgen. Ook zelf lopen stressen gisteravond? Nou ja, ik ben uh, altijd een fan van Heracles en uh, dat is een soort omgekeerde stress. Uh, ja, wie, weet, dat... wie weet zou het toch zo kunnen winnen van Feyenoord? Mm, Gekondoleerd met die wedstrijd. Ja. Ja. Dat ging niet helemaal goed. Uh, maar dan maakt u de stresshormonen aan, maar dus ook als nou ja, bij wijze van spreken de winst al zeker is. Wat gebeurt er in het lijf van een supporter? Eigenlijk, uh, ja, daar gaat heel veel om. In feite zou je kunnen zeggen dat in de supporter alle emoties worden uitvergroot. Boosheid, teleurstelling, uh, maar ook blijheid achteraf natuurlijk. Dat is, uh, die, wordt, die is heel sterk aanwezig. En wij willen eens kijken, uh, goh, hoe, hoe gaat het nou precies, uh, hoe werkt men biologisch, uh, hoe gaat men daarmee om? En met name hormonaal, dan in, in het onderzoek van de WK hebben we dat onderzocht bij, in, bij Spaanse supporters. En het... Uh, Interessante was dat, uh, ja, we hebben dus inderdaad het idee dat uh, nou ja, er is veel spanning bij zo'n WK. Wat doen die Spaanse supporters precies bij Spanje-Nederland? En wat we toen uh, zagen in dit onderzoek was heel duidelijk dat, ook al was het zo, dat was wel heel interessant, dat vrijwel iedereen, uh, elke Spaanse supporter in ons onderzoek, die dacht dat Spanje wel zou winnen van Nederland in de WK. Uh, en dat, nou ja, dat is ongekend, zo'n consensus, dat iedereen denkt van nou, dat zullen we wel even winnen. Mm -hmm. Zagen we toch dat er een enorme spanning was, uh, namelijk er was een heel verhoogd cortisol... Uh, en dat is een soort stresshormoon. En uh, er was ook een verhoogd uh, testosteron. En dat testosteron, dat, uh, dat is een soort hormoon. dat met name opspeelt wanneer je denkt dat je zou kunnen gaan verliezen. En met name wanneer je status denkt te kunnen uh, verliezen. En uh, nou ja, goed, dat vonden we in, uh, in dit onderzoek heel duidelijk uh, terug. Dus mensen uh, ervaren een spanning. En waarschijnlijk is het met name die spanning toch dat, dat, dat je bang bent om te verliezen. En in feite ben jij het niet die verliest, maar is het, uh, is het een team waar je fan van bent, een club waar je fan van bent. En uh, ja, dat verplaatst zich dan toch heel snel naar jezelf. En uh, nou ja, we, we, we zagen dat heel duidelijk terug in die uh, gegevens. En dat was heel interessant. Mm. En hoe was dat dan bij de supporters van Ajax, uh, meneer Lange, gisteravond? Want die zouden zelfs nog mogen verliezen ook. Dan was er eigenlijk nog niet heel veel aan de hand geweest. Nou, we, we hebben geen hormoonmeting gedaan bij de wedstrijd van gisteren. Nee. Maar we hebben dit uh, gebaseerd op, op het onderzoek dus van, van, uh, van de WK. Waar de spanning dus erg hoog was. Maar het is wel zo dat uh, de testosteron... Uh, en ook cortisol, dat zijn beide toch hormonen die met name ja, geactiveerd worden en extra opspelen wanneer uh, spanning een grote rol speelt. En bij testosteron speelt dan met name spanning voor de groep. Uh, gaat mijn groep verliezen of niet, dat speelt, die vraag speelt met name een rol. En cortisol is een meer algemeen hormoon die opspeelt wanneer je stress ervaart. Ja, dan snap ik wel waarom er af en toe wat rilletjes zijn en uh, uh, feest gevierd wordt. Want je moet die, die, die, die hormonen ook weer kwijt, of hoe nou, weet het zo niet? Nou, ja, dat is inderdaad een, een heel interessante vraag voor uh, toekomstig onderzoek waar we ook uh, mee bezig gaan. Uh, want in hoeverre spelen die hormonen een rol bij inderdaad agressie? Uh, of al, misschien allerlei andere zaken. Misschien ook wel dat ze op een gegeven moment ook wel tot, tot al die mooie vormen van extase na een winst bijvoorbeeld. Dat je ook ziet uh, dat, dat dat ook weer verklaard kan worden door die hormonen. Dus je ziet allerlei positieve verschijnselen op, op een bepaalde manier. Maar ook die negatieve verschijnselen natuurlijk. Supportersgeweld ook langs de lijn eventueel. Ja. Um, en misschien de, de voetballers in het veld op een bepaalde manier ook nog. Uh, maar dat zal nog veel meer spelen natuurlijk. Maar het is interessant dat als supporter. Want, je, want eigenlijk kun je niks doen. Je zit maar je zit te kijken. Maar je kunt de uitslag niet echt beïnvloeden. Zeker niet voor de televisie. En dan is het toch grappig dat je, dat je zo meeleeft. dat sommige mensen zelfs nog uh, met de voet half uh, meezitten te voetballen. Je, ja, herkenbaar, ja. Maar je ziet dat het hele lichaam er uh, sterk op reageert. Ja. Nou, hartstikke interessant. Bedankt, Paul De Lange van de Vrije Universiteit. Dank u wel. Dank u wel. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Veel aandacht in die kranten natuurlijk voor het kampioenschap van Ajax. Maar het AD meldt ook dat het aantal verslaafde babyboomers toeneemt. Probleemdrinkers van 55PLUS zoeken vaker hulp, schrijft de krant. De babyboomers hebben nu tijd en geld en zijn drank ook gewend. Dat gaat mis, stelt Dick van Etten van verslavingscentrum Malibaan in Utrecht. De afgelopen tien jaar is het aantal 55PLUS'ers met een alcoholprobleem bijna verdubbeld. C1000winkelier wapent zich tegen verkoop, schrijft het Financiële Dagblad. De ondernemers leggen zich niet leidzaam neer bij een gedwongen overstap... naar supermarktketens als Jumbo, Albert Heijn of Coop. Ze vrezen hierdoor op onnodig hoge kosten te worden gejaagd. C1000 is een ondernemersformule met zelfstandige winkeliers. Vorige week werd bekend dat de eigenaar van C1000... het Brabantse supermarktbedrijf Jumbo, deze winkelformule opheft. Koepelorganisatie Vakcentrum vindt dat er een compensatie moet komen... voor de kapitaalvernietiging. Harteloos moordduo zit vast, is de openingskop van de Telegraaf. Twee overvallers die de Haagse goudsmit Ruud Stratman... hebben vermoord zitten achter Slot en Grendel, schrijft de krant. De intensieve klopjacht op het duo blijkt te, te hebben gewerkt. We hebben ongelooflijk zwaar ingezet... door de namen en foto's te verspreiden, zegt de plaatsvervangend korpschef... Paul van Musser. En verder zegt hij niet bang te zijn dat de zware opsporingstechnieken... er uiteindelijk toe zullen leiden dat de straf voor het duo lager uitvalt. Na een boycott is alles weer als vanouds... kopt het Nederlands Dagblad over de mensenrechten schending in Oekraïne. Alle ogen zijn gericht op het land waar het voert zal worden gehouden, met name op de behandeling... ...van oud-premier Julia Tymoshenko. Ze zit in gevangenschap en heeft gezien de blauwe plekken op haar lijf... rakenklappen gekregen. Stop niet met een boycott als het DK weer voorbij is... ...want anders gaan de machthebbers weer gewoon weer verder... ...zegt Ruud Bosgraaf van Amnesty International. Een boycott trekt even aandacht, maar geeft daarna weinig reden meer... ...de camera's om het land op zijn leiders te richten. Het land staat stelf daardoor buitenspel. Wel gaan, laat de camera's klikken. Denk mm -hmm. ik dat hier staat. Het <lacht> is een beetje onduidelijk bericht, maar doen we nog een keer over tegen acht uur. <lacht>